Met het de geplande bezuinigingen bij het Nederlands Forensisch Instituut brengen de opsporing niet in gevaar. Op een hoorzitting in de Tweede Kamer zei NFI-directeur Wortjes dat hij geld wil besparen door oudere technieken te schrappen. Het gaat om verf, haar en handschriftonderzoek. Volgens Wortjes wordt DNA-onderzoek steeds belangrijker. Als voorbeeld noemde hij de afpersing van John en Linda de Mol. De afpersen liep tegen de lamp door het DNA-spoor op de gebaksdoos. In Bangladesh is een cementfabriek ingestort en gevreesd... voordat er honderd mensen zijn bedolven. Enkele doden zijn inmiddels onder het puin vandaan gehaald. Het ongeluk gebeurde in een havenstad... 300 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Dhaka. Over de oorzaak is nog weinig bekend. Volgens media in Bangladesh werd er onderhoud aan de cementfabriek gepleegd. De Nederlandse tv-producent Talpa wordt overgenomen door het Britse mediabedrijf ITV. In eerste instantie betaalt ITV 500 miljoen euro. Dat bedrag kan oplopen tot 1,1 miljard. Talpa is van John de Mol en het bedrijf is vooral bekend van programma's als The Voice en Utopia. Het heeft 75 shows lopen in meer dan 180 landen. Voor het eerst in acht jaar heeft Israël weer groente geïmporteerd uit de Gazastrook. Na de machtsovername door Hamas in Gaza verbood Israël die import. De maatregel is nu versoepeld onder internationale druk. In totaal wil Israël maandelijks maximaal 1200 ton groente en fruit uit Gaza invoeren. De Palestijnen zijn blij met de versoepeling... maar benadrukken dat ze vroeger maandelijks drie keer zoveel aan Israël verkochten. Friesland Campina heeft vorig jaar veel last gehad van de Russische boycott van Europese zuivel. Door de boycott liep Friesland Campina 80 miljoen euro mis aan omzet, staat in de jaarcijfers. Maar toch is de totaalomzet licht gestegen tot ruim 11 miljard euro. Het bedrijf verkocht meer kindervoeding in China en Hongkong. Het weer, het is overal zonnig. De middeltemperatuur liggen tussen de 10 en 13 graden. Morgen meer bewolking, maar dan wordt het wel wat kouder. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 De tweede uur van Matchbox op deze 12 maart 2015. Een uur lang heerlijke muziek staat er weer voor ons op de lijst en we beginnen zo meteen met de tweede single van de LP Reach Out. En dat is een LP van de Four Tops. Het nummer werd geschreven door Holland Dozier Holland. Natuurlijk zou ik bijna zeggen. En het heet Standing in the Shadows of Love. En daarna Paul Enka en Diana. Veel plezier op dit uur. En je hoort nog verder wel wat er allemaal aan bood komt. Veel plezier. I Diana van uh, Paul Enka uit 57. En in dat jaar schreef hij het nummer ook. En daarvoor dus Standing in the Shadows of Love. Tweede single van de LP Reach Out van de Four Tops. Diversiteit in Matchbox is ons niet vreemd. En we gaan van uh, 66 en 57 naar 85 naar een heel andere stijl van muziek. Hier is Stevie Wonder en de Part-Time Lover. MUZIEK I'm Lover van Stevie Wonder. En Hans vroeg of ik chocola wil. <laughs> zeg ik daar nee op? Nee, daar zeg ik geen nee op. Um, Oké, okay, we gaan door met muziek. Als je hoort, de naam de Bonzo Dog Dooda Band... dan denk je eigenlijk alleen maar aan... I'm the Urban Spaceman. Maar ze hebben veel meer gemaakt dan dat. En vooral hele leuke en grappige dingen. Bijvoorbeeld dit nummer van de LP Gorilla... uit 1967. The Jollity Farm.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 Cocks begin to crow And the old buck-rabbit sings Stop it up, jump up a jumper. Jumper. All the little ducks go quack, quack, quack <coughs> The cows <cars> all moo <coughs> The bull does too <coughs> Everyone says, how do you do Down on Jolliter farm Zo's en de Jollity Farm. En uh, als ik eraan denk, dan ga ik volgende week het origineel draaien, want dat komt gewoon van 30 jaar eerder weer. En ik weet niet eens meer van wie het is, maar ik heb hem wel in huis, in ieder geval. Um, elke week probeer ik een, een nummer te draaien voor mijn meisje. En dan kan het alleen om de tekst gaan of om de titel. Maakt niet uit, maar dit is weer voor haar. De Carpenters en close to you. <middels> Dan van, als je een beetje loopt te dolle hier en daar, dan wil het wel eens een keertje fout gaan. Maar we doen het gewoon overnieuw. Hier zijn de Carpenters. Why Do stars fall down from the sky Every time you walk by Just like me They long to be close to you On the day that you were born The angels got together and decided Close to you jou ja, van mijn liefie. Dat was dit uh, Close to You van The Carpenters, Karen en Richard. En over mooi gesproken, ook de volgende voldoet aan dat criterium. Beth Midler en The Rose. Some say love It is a river That draws Tussendoor praten natuurlijk. Hè. De Rose en Bette Miller en daarvoor Close to You van de Carpenters. En nu weer een speciaal momentje, want uh, 12 maart 1927 werd ze geboren en ze is inmiddels al tien jaar helaas niet meer onder ons, maar Willy voor altijd in ons hart. Hier is Johnny Otis met Willy en de handjive. Dit was uh, speciaal voor Willy, Willy en the Handjive van de Johnny Otis Show. Tijd weer voor de reguliere Shadows-hit. En daarvoor gaan we naar het jaar 1964. Een uh, mooie top 10 notering weer voor dit nummer: Theme for Young Lovers. En op de B-kant: This Hammer, The Shadows. For Young Lovers, en dat werd geschreven door Bruce Welch. En het grappige was, hij was bij de opname niet aanwezig. Hij was ziek, en toen heeft Hank B... heeft ook maar de ritme-gitaar opgenomen. En de B-kant, uh, dat was een uh, Negro Spiritual, this hammer. En uh, het was ook het laatste optreden van Brian Locking... als basgitarist van The Shadows. Hier uh, is Richard Barnes... of mine nice. In de categorie One Hit Wonders, de heer Richard Barnes en Take to the Mountains. We krijgen nu weer uh, twee heerlijke nummers achter elkaar. Amerikaanse artiesten Linda Ronstedt en The Eagles. En zometeen hoor je wel uh, het hoe en waarom. The Eagles and Take It to the Limit uit 1975 van de vierde LP. One of These Nights, geschreven door Meisner, Hanley en Frey. En daarvoor Linda Ronstedt, ook uit 1975. En You're No Good. We gaan iets heel anders doen. Waterloo gaan we draaien. Maar niet die van Abba, nee, eentje uit 1959 van Stonewall Jackson. Jackson. En wat mij betreft is dat ook een one-hit wonder. Zeker in Nederland, als hij het ooit al geweest is, een uh, one-hit wonder. Maar dat zoeken we later nog wel een keer op. Het was in ieder geval uh, Waterloo uit 1959. Um, als je zegt slow hand tegen een muziekliefhebber... dan denk je meteen Eric Clapton. Nou, deze keer niet. Deze keer gaat het om een titel van een nummer van de Pointer Sisters uit 81. Ik probeer het een beetje te visualiseren. Hè? When it comes to love, I want a slow hand. Goed, uh, dit waren de Pointer Sisters. En we gaan nu naar degene die zich hebben opgegeven voor Spaanse les. Hier is uit 1971 Poetas Andaluzes van Agua Viva. <tied>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 Die we hoorden was uh, Darling van The Beach Boys. En daarna Les Paul en Mary Ford. En dan weet je het wel, dan is het afgelopen. De komende twee uur zit Hans hier met zijn ZTV Muziek Boulevard live. En wij zijn de volgende week weer met uh, aflevering 15 van Matchbox. Veel plezier met Hans. De komende twee uur een fijn weekend met veel zon. Hoopalak.